U. NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag, een agressieve Vladimir Poetin. Dat zei correspondent David-Jan Godfans juist Die liet vandaag de wereld weten dat er geen plek op aarde veilig is... voor zijn nieuwe zware Zarmat-raketten. Wat is er aan de hand in het Kremlin? Gaat het zo over in één Vandaag? We beginnen na het Hier is Gert Luk. De provincie Flevoland wil dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen... toch worden bijgevoerd. De provincie gaat ermee in tegen het advies van staatsbosbeheer. Belangrijk voor Flevoland is dat veel bezoekers van het natuurgebied nu toch bijvoeren, ondanks een verbod erop. Ze doen dit met voer dat niet altijd goed is voor de dieren. Daarnaast wil de provincie de medewerkers van staatsbosbeheer beschermen. Zij zijn de afgelopen dagen ernstig bedreigd. Europeanen die tijdelijk in een ander EU-land werken, krijgen recht op hetzelfde loon als collega's die er wonen. Onderhandelaars van het Europees Parlement, de Europese Commissie... en de lidstaten hebben over de detachering een akkoord bereikt... dat in 2020 ingaat. Het moet een einde maken aan oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Zo zijn bouwvakkers uit Oost-Europa voor Nederlandse werkgevers... nu vaak goedkoper, waardoor ze Nederlandse collega's... op de arbeidsmarkt verdringen. Op Schiphol zijn zeker 149 vluchten geannuleerd vanwege het weer. Op de luchthaven waait het hard, waardoor er minder start- en landingsbanen... beschikbaar zijn... Daarnaast is het vliegverkeer naar Groot-Brittannië verstoord... doordat het daar hard sneeuwt en delen van het land te maken hebben... met een zware storm, vertelt correspondent Tim de Wit. Die komt namelijk vanuit het zuidwesten het land binnen... en eh, dat betekent dat in die delen van het land eh, inmiddels code rood geldt... Eh, met waarschuwingen voor levensgevaarlijke situaties. En dus is de vrees echt dat eh, in dat deel van, van Engeland en, en dus ook Wales... de rest van de dag best eh, behoorlijk wat problemen kunnen komen. Door de kou in Groot-Brittannië is tot nu toe één dode, dode gevallen. In Londen overleed een man, nadat hij uit een bevroren meer was gehaald. Het Franse OM stelt een formeel onderzoek in naar Marine Le Pen... de leider van het rechtspopulistische Front National. Het gaat over drie foto's waarop te zien is hoe IS-executies uitvoert. Le Pen had de gewelddadige foto's via Twitter verspreid. Rusland heeft nieuwe nucleaire wapens getest... die door geen enkel raketafweersysteem kunnen worden onderschept. President Poetin heeft dat gezegd in zijn jaarlijkse grote toespraak. De nieuwe raketten hebben volgens hem een onbeperkt bereik... en zijn zo snel dat ze niet kunnen worden onderschept. Het OM gaat minister Ollongren niet vervolgen. Forum voor Democratie-leider Baudet had aangifte tegen haar gedaan... wegens smaad en laster. Ollongren had in een lezing gezegd dat ze Forum voor Democratie... een groter gevaar voor de democratie vindt dan de PVV van Wilders. De Rijksuniversiteit Groningen beraadt zich op juridische stappen... tegen de stichting achter de cursus Ik stop ermee... bedoeld voor mensen die willen stoppen met roken. De stichting claimt op basis van onderzoek... dat 81 procent van de deelnemers ook echt stopt met roken. Maar het lijkt erop dat het onderzoek niet bestaat, meldt Nieuwsuur. Het percentage van 81 komt uit een rapport uit 2011... waarin de naam en het logo van de Rijksuniversiteit Groningen... worden gebruikt. Maar volgens Nieuwsuur zijn de opstellers van het rapport... niet aan de universiteit verbonden of verbonden geweest... Andere personen en organisaties in het rapport weten nergens van... of zijn niet te traceren. In Utrecht zijn politieuniforms gestolen. De kleding zat in dozen die zijn buitgemaakt... bij een overval op een pakketbezorger. De politie wil de uniformen graag terug. Het is van belang dat die politiekleding zo snel mogelijk weer gevonden wordt... om te voorkomen dat de criminelen deze bijvoorbeeld kunnen gebruiken... bij het plegen van misdrijven. We hopen dan ook dat er mensen zijn die iets gezien hebben van die overval... en dat bij ons melden. Het weer vrij veel bewolking in een groot deel van het land. In het noorden ook af en toe zon. Het wordt niet warmer dan min 3 tot 0 graden. Het voelt veel kouder aan door de soms harde oostenwind. Komen de nacht opnieuw matige tot strenge vorst. Morgen meer bewolking. S'avonds in het zuiden kansen wat sneeuw. Gert, dank je wel voor verkeersinformatie naar Bijlandsvaan. Ja, blijven maar files staan. Soms door ongelukken of soms ook door de kou. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is uh, sprake van ijsvorming bij Hoogmade in de buurt van het Ringvaart -aquproduct. De weg is nu weer vrij. Er staat vier kilometer file vanaf Rijn rijndijk dan de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Er is een ongeluk gebeurd tussen Delft en Rijswijk, 4 kilometer... met drie kwartier vertraging. Daar zijn drie rijstroken dicht. A7, Zaandam richting Den Oever, bij Hoorn Noord... 3 kilometer door een aanrijding. De afrit is daar dicht. De A22, de weg Beverwijk richting Velsen... is nog dicht na een ongeluk bij Beverwijk. Het verkeer wordt omgeleid via de A9. Op die A9 staat file vanuit Alkmaar. knooppunt Velsen nu 3 kilometer.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 Het koraal op de ABC-eilanden sterft af en de hoeveelheid blauwalgen neemt toe. Is toeristenpoep de oorzaak? Kijk vanavond naar Focus om vijf voor half tien bij de NTR op NPO 2. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht, Samp University of Physiotherapy.nl.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 meer vrijheid voor de Russen. Dat liep eh, Vladimir Poetin zojuist... in zijn jaarlijkse toespraak. En het buitenland, dat moet oppassen. Rusland-kenner Schenk Scheijen en documentairemaakster... Alina Bezouklaja proberen straks in het hoofd... van de Russische leider te kijken. Een emotioneel betoog gisteren... van Q-music-dj Stefan Bouwman. Die eh, behoorlijk open was over zijn depressie. Niet voor het eerst dat een bekend persoon... vertelt over zijn donkere kanten. Weet je In een periode van twintig jaar ga je gewoon heel langzaam... naar het punt dat het putje gewoon overloopt. Dat je je echt denkt, ik wil niet meer naar buiten, ik wil niks meer doen. En je loopt met sleutels in je hand naar je sleutels te zoeken. En je krijgt een hartklop bij het idee dat je de deur open doet om naar buiten te gaan. Theater maakte Karin Bloemen bij Even Jinek in 2016 was dat. Wat die openheid deed voor haar, dat vertelt ze straks. En we hebben er sinds gisteren, u weet het, een prins bij. De buitenechtelijke zoon van prins Carlos mag de achternaam van zijn vader dragen, Bourbon de Parma. Gaat hem volgens royalty-kenner Rijnildus van Ditshuizen geen windeieren leggen? Hij stond af van alle koningen van, van, van Frankrijk, van Spanje, van de ijzers van Oostenrijk. Ga maar door. Hij stamt van iedereen af. Gaat terug tot de zevende eeuw. Dus dat is prestigieus. En daarmee gaan natuurlijk toch deuren open. Is dat anno 2018 nog steeds zo? Is een adellijke titel nog steeds zo belangrijk? Dat zoeken we uit voor feit of fictie. Nu eerst de toekomst volgens Vladimir Poetin. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Ispettanie nogal ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат». Ja, de Russische president Vladimir Poetin net in het Russische parlement... bij zijn belangrijke jaarlijkse speech. Hier kondigt hij aan dat Rusland in de laatste testfase zit... voor een hele zware intercontinentale raket, de Zarmat. Krap drie weken voor de presidentsverkiezingen... belooft Poetin intussen verder ook minder armoede... en een toegankelijke gezondheidszorg voor alle Russen. Ja, langer de Vraag is, zijn ze daarmee gerustgesteld of blij? Ja, de Russen misschien wel, maar de rest van de wereld... houdt toch wel een beetje de adem in over wat Poetin zei over die Zarmat. Want... Met met deze ondetecteerbare ballistische wapens zou elke plek waar ook ter wereld geraakt kunnen worden. Ja, dreigende taal, dus agressief, hè? noemde de correspondent van de NOS het eerder al. Ja. Hoe serieus moeten we dat nou allemaal nemen, denk jij? Uh, ja, nou, die animatie ziet er in ieder geval heel serieus uit. En we weten al jaren dat Poetin op het geopolitieke vlak ook zijn eigen koers vaart. Dit zei hij tien jaar geleden op een veiligheidsconferentie in München. Ilias Lissos, een legitieme mogelijkheid, premier Silo. als je ziet dat op basis И в рамках ООН. И не надо подменять организацию объединенных наций ни НАТО, ни Евросоюзом. Ja, voor mensen die het Russisch niet beheersen. Poetin maakt hier de wereld duidelijk dat, wat hem betreft, een gewapende strijd ook echt wel zonder de Europese Unie, de NAVO of de Verenigde Naties kan. Nou ja, en andere landen moeten na deze speech nog een beetje banger worden? Ja, dat is nu natuurlijk de grote vraag. In de eerste reacties klinkt in ieder geval wel bezorgdheid door. Oké, okay, dankjewel. Ik praat verder met rusland specialist uh, Schenk Scheijen en met Alina Bezouglaja, journalist en dokumentaire maakster. Goedemiddag, allebei. Goedemiddag. Ja, ik ben Goedemiddag allebei aan de telefoon. Meneer Scheijen, allereerst, hoe bijzonder is het nou dat dat Poetin vandaag deze speech houdt voor. Parlement. Uh, dat wordt ook wel een beetje de State of the Union genoemd. Uh, dit komt vaker voor? Ja, zeker. Hij doet dat uh, regelmatig, en bijna uh, ieder jaar. Een uh, heel belangrijk moment voor hem uh, om met het uh, Russische volk te communiceren direct... en zijn beleid voor de komende jaren duidelijk te maken. En nu is dat natuurlijk extra belangrijk, omdat er presidentsverkiezingen aankomen. Dus hier legt hij echt uh, zijn beleid voor de volgende zes jaar alvast neer... omdat hij er natuurlijk zeker van is dat hij gaat winnen. Ja, dat is ook de reden dat hij een beetje uitgesteld is, want hij zou eerst, ik meen, in december worden gehouden? Ja, zeker. Hè? Hij wil natuurlijk gewoon kort op die verkiezing die, die speech kunnen geven, uh, want dan is de impact natuurlijk veel groter en kan hij zich ook als de staatsman uh, afficheren laten zien en waardoor hij nou ja, die, die verkiezing hopelijk met nog grotere cijfers zal kunnen winnen. Mm -hmm. uh, en, en is dit dan ook zijn verkiezingsprogramma zoals hij dat dan nu neerlegt? Ja, misschien nog wel meer dan dat. Hè. Dus um, het is niet wat hij beloofde, maar Hij zegt, dit gaan we doen, want ik ben de president en zal dat blijven. Maar je kunt het inderdaad, inderdaad euh, zien hè, als het programma waarmee hij um, de verkiezingen uh, wil gaan winnen. Ja, Alina bezoek documentairemaker, zei ik net al. U was onlangs nog in Rusland. Wat is de sfeer daar? Wat kunt u daarover zeggen in de aanloop naar de verkiezingen? Uh, ja, inderdaad. Ik ben uh, net een uh, kleine week ben ik net terug uit, uh, uit Rusland. En mm -hmm. ik heb uh, een lange periode dat van dichtbij kunnen meemaken. En met veel mensen gesproken. Ook met name over natuurlijk de aankomende verkiezingen. Uh, de meningen zijn enorm verdeeld. De ene uh, ja, die ondersteunt uh, Poetin. en die staat er 100% achter. De, een. de ander die is van mening dat er uh, ja, weinig zal veranderen. En uh, ook wat pessimistisch. Uh, staat er wat een beetje pessimistisch tegenover. En sommige mensen zeggen ja, het heeft geen zin om te gaan stemmen. Omdat we eigenlijk al het resultaat weten van de verkiezingen. En dat is dat Poetin uh, zal willen. Uh, hebt u al mensen gesproken na die speech van vanochtend? Ja, ik heb inderdaad mensen gesproken na de speech. En uh, ja, over het algemeen uh, zijn vaak ja, gepensioneerde mensen... die heel erg uh, positief zijn over zijn speech. En zeker ook, uh, natuurlijk naar aanleiding wat hij ook gezegd heeft... over de raketten en mm -hmm. ook de verdediging van Rusland uh, tegen de Verenigde uh, Staten. Die zijn van mening van, ja, wat moeten wij doen? Andere mensen kunnen zich wel uh, verdedigen. En dan, uh, ja, Rusland kan moeilijk achterblijven. Dus dan uh, moeten we dat ook gewoon doen. Ja, u zei, meneer Schijven, dit is uh, een, een, een verhaal dat hij houdt... Uh, hij presenteert zich aan aan de Russen, het parlement, maar ook aan, aan het Russische volk. Maar toch vooral denk ik dan, zeker als ik die woorden over die raketten allemaal hoor... die zarmat, dat dit is aan het buitenland gericht natuurlijk. Ja, natuurlijk ook wel. Uh, um, kijk, hij wil natuurlijk, dat is hij al de hele tijd mee bezig... Hè, Rusland opnieuw als een uh, grootmacht presenteren. Nou, dat heeft hij uh, in de oorlog met Syrië uh, gedaan. Uh, en... Daar gaat hij mee door en uh, er was natuurlijk lang de gedachte hè, dat, dat Rusland uiteindelijk toch een best kleine economie, dezelfde eh, groot als Italië, en nooit meer die militaire macht vol zou kunnen houden. En er is hem heel veel aangelegen om uh, te tonen, waar of niet... Hè, dat Rusland nog steeds ook een militaire uh, grootmacht is. En dan niet alleen maar een grootmacht vanwege zijn grondstoffen. Mm -hmm, maar, maar waarom dan nu? Hè? Want uh, je zou ook kunnen zeggen, van nee, ja in Syrië laat hij zien... Nou, dat hij internationaal best wel wat waard is op de een of andere manier. Waarom dan nog dat, dat wapen vertonen, in ieder geval virtueel... maar uiteindelijk zegt hij echt dat wapen vertonen bij... Nou ja, dat, dat, dat heeft toch wel heel sterk nu met die verkiezingen te maken. Eh, en um, uh, ja, want een heel groot deel van zijn kiezers... die heeft hem destijds in het zadel geholpen... Eh, met het idee dat hij de grandeur van het oude Rusland eh, zou herstellen. En dat blijft de belangrijkste... Uh, basis van zijn macht. En uh, we hebben nu aan de andere kant van de oceaan Donald Trump, die met militaire parades wil komen. Die al eerder heeft gezegd dat hij het hele nucleaire arsenaal gaat vernieuwen. Hè, en die dreigende taal uitslaat naar een andere, uh, inmiddels, nucleaire macht, namelijk Noord-Korea. En Trump wil laten zien dat hij uh, ja, voor niemand in de wereld bang hoeft te zijn. Um, en wil zich inderdaad ja, als een vrij agressieve uh, grootmacht aan de wereld tonen. Ja, en, en, dan, en dan zegt Poetin, nou, ik, ik ben er ook. Voor mij mag je best bang zijn. Het wordt koude oorlog, kom ik wel tegen in de commentaren. Wat vindt u daarvan? Riekt het daar weer naar? Ik denk zelf wel terecht. Kijk, de situatie is op heel veel punten heel anders dan de Koude Oorlog. Maar niet per se beter. Dus de relatie tussen Rusland en het Westen... zijn natuurlijk sinds de val van de Sovjet-Unie in 1990 niet meer zo slecht geweest. Ja, op alle fronten bijna zou ik zeggen. Anderzijds is er natuurlijk economisch nog wel veel uitwisseling. Het is natuurlijk toch... Iets opener dan uh, in de Koude Oorlog. Maar de verhoudingen zijn uh, fundamenteel anders. Wat ook een groot verschil is: hè, is dat uh, de Russische federatie, zoals die nu bestaat, uh, toch uiteindelijk een veel minder machtige. Uh, uh, partij is dan de Sovjet-Unie uit, uh, laten we zeggen, 1975. Ja, waardoor er misschien weer wat krachtiger taal nodig is, mevrouw Zeker. bezoek, bezoek, bezoek dat, uh, dat U beluistert dat ook waarschijnlijk zo, want u zei net van... nou, dat, dat de Russen die ik spreek, hè, tenminste een aantal daarvan... Ja. die vinden dat wel mooi, deze oorlogstaal. Nou, het, niet zozeer dat ze... De, kijk, wat zij belangrijk vinden is natuurlijk uh, de verdediging van, van het land zelf. En ik denk dat uh, Poetin natuurlijk op uh, de juiste manier... En het, ik zie dat ook niet zozeer alleen maar dat hij dat naar het ja, buitenland uh, wil vertellen. En ook de manier hoe hij dat nu vertelt. Maar ook naar de mensen zelf in het land. Want er, ik heb vaak genoeg gevraagd gehoord van... Ja, wat denkt u? Gaan wij in, uh, gaat er een oorlog komen tussen, uh, tussen Rusland en bijvoorbeeld het Westen? Uh, zeker met, uh, met de, de dreiging van de NAVO, dat natuurlijk steeds dichter bij de Russische grenzen komen. Dus ik denk dat het ook wel een belangrijk punt is, ook voor hem om te laten zien aan zijn, uh, ja, dus de, de zijn zeg maar, achter, achterban mm -hmm. en zijn kiezer, om te vertellen, ja, dit is wat waar we mee bezig zijn. En wij zijn bereid, mocht er uh, dreiging komen vanuit het uh, buitenland, zijn wij bereid om onszelf te verdedigen. Ja, want die vraag die leeft dus daadwerkelijk. Bij die mensen vraag daar. die leeft ja. zeker. Mm -hmm. En uh, dat is. Uh, kijk, ik ben nu bijvoorbeeld in een plek geweest in in dat is uh, ongeveer zo'n uh, uh, ja, zo 70, 80 kilometer van de Oekraïnse grens vandaan. En uh, ja, daar is natuurlijk... Uh, ja, daar... ...speelt het natuurlijk ook enorm. Mensen die, die ja, bij Oekraïne natuurlijk meer een toenadering tot Europa zoekt. Uh, dus dan merk je wel dat het bij de mensen dat, dat het enorm, uh, enorm speelt binnen, binnen zo'n samenleving. Um, dus ik denk dat het zeker ook vanuit zijn uh, optiek is het een duidelijke boodschap... ...ook naar de, naar de kiezers toe geweest. om te zeggen, oké, okay, wij zijn hiermee bezig. Wij zijn bereid. Uh, als er iets uh, gebeurt, als er een dreiging is... ...zijn we ons bereid om ons te verdedigen. En we kunnen onszelf op een gegeven moment ook verdedigen. Mm -hmm. uh, maar toch zegt ja. hij ook weer, van ja, ik ben ook bereid en dit is ook... Een signaal naar mijn westerse partners... om te zeggen, ik wil... Uh, een dialoog blijven voeren. Nou, tegelijkertijd ook wel. Maar u zegt een duidelijke boodschap... dreigende taal, Sjeng uh, Schijen. Heeft hij die wapens? Is het inderdaad... eng, vindt u? Nou, uh, hij heeft... Uh, duidelijk... Uh, uh, of die wapens, zoals hij dus nu heeft gepresenteerd... of die er al in grote getalen zijn... dat weet ik niet. Uh, dat weet niemand. Ik heb net even de commentaren ook... op de internationale diplomatieke sites... gekeken. Mm -hmm. Maar... Um, uh, het is natuurlijk overduidelijk dat als Poetin een vuist wil maken, dan kan hij dat. Um, maar ik denk nog dat het heel belangrijk is om toe te voegen he, dat uh, voor Poetin het steeds belangrijker wordt in de laatste jaren... He, om die, de dreiging vanuit het buitenland um, ja, groter te laten lijken, zodat hij als het ware ook de... de Aandacht hè, op uh, de buitenlandse conflicten die er zijn kan vestigen. Omdat het binnenlands gezien eigenlijk al jaren uh, heel erg moeilijk gaat. En het waarschijnlijk ook de volgende ja. zes jaar. En zo komen we weer bij de... Blijven gaan ja, de, de, de, de, de oude dus ik wetten van de politiek de uit. Ja. Mee mm -hmm. te maken. ja, zeker. Ik dank u beiden voor uw toelichting. Shengscheyen was dat, Ruslandkenner En Alina Bezuglaya, journalist en documentairemaker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 George P Was dat. Nieuws via de NOS dan? Dat komt uit Vianen. Want bij werkzaamheden daar is een aardewerken pot met honderden zilveren en gouden munten gevonden. Waarschijnlijk komen die uit de 15e eeuw. Ja, een echte schat dus. NOS-verslaggever Matthijs Holtrop sprak met de vinder. We moesten een bouwaansluiting maken voor het water. We moesten een sleufje graven. En, uh, en ik stond bij de kraan en ik zag wat. Ik gaf voor een schop tegen, want ik denk: oh, wat is dat? En toen bleek het een potje met munten te zijn. Dat, dat wist je direct? Nee, dat wist ik niet. Nee, nee, nee, want uh, ik dacht eerst van, wat is dat voor rommel? En uh, dus ik haalde ze eruit en ik zeg tegen die machinist uh, even wachten met uh, verder graven. En toen heb ik uh, een handje meegenomen naar de bus. En uh, daar hebben we schoonmaakmiddel en uh, dat heb ik er even opgespoten en uh, eentje, een beetje schoongemaakt. En ik zeg, joh, volgens mij zijn munten. Dus toen gingen we samen zoeken en uh, nou ja, alles wat we vonden hebben achter in de bus gelegen. De vinder van de schat, die mag natuurlijk vindersloon krijgen. Wat heeft u gekregen? Ja, nog niks. <laughs> een vriendelijk bedankje. Ja, zoiets. Ja, nee, maar kijk, ze moesten eerst schoongemaakt worden. En ze zijn nu nog niet allemaal schoon. Dus, uh... Eén, twee, drie. Dan gaat niet. Geweldig. En als het ja. doek valt, zie je op een tafel alle munten liggen. Allemaal in een klein wit zakje. Gespreid in een cirkel. Waardoor iedereen er zicht op heeft. Peter de Boer, archeoloog. Ja. Ik sprak net met de vinder. Die is ook wel benieuwd. Wat is die waard? Mij heel veel. Het is echt een pot vol verhalen. En, en voor mij als archeoloog is, is zilver en goud leuk, maar een bijzaak. Voordat we doorpraten over die munten, is die nu ongeveer 100 euro waard of misschien wel tienduizenden? Ik zeg tigduizend. Ja, dat is heel duur. Hoe bijzonder is deze schat, deze munten die erin zitten? Nou, uit een voorlopige analyse van de Nederlandse bank blijkt dat het echt een hele zeldzame schat is. En die waarschijnlijk aan een historische oorlog gekoppeld kan worden. Rond 1482, 1483. Waar ja, tekent u dat net op? Uit het feit dat iemand echt zijn kostbaarheid... dus echt een jaar inkomen wat hij heeft verdiend... aan de grond heeft toevertrouwd om dat ooit weer op te halen. En om welke reden hij dat dus niet weer heeft opgehaald... dat zou ook aan die oorlog zelf kunnen liggen. En dat blijft natuurlijk een heel intrigerend verhaal. Wat gaat er nu mee gebeuren? Want het ligt nu prachtig op tafel. Iedereen ja. kan er naar kijken. Nou, De specialist van de Nederlandse Bank... Peter die gaat echt in detail alle munten bestuderen. En die gaat daar ook een verslag van maken. Uiteindelijk proberen we de muntschat te, uh, te rapporteren. Dat alle informatie over de muntschat. Dus niet alleen de munt, maar ook het potje, het textiel, mogelijk dus het stuifmeel wat in het potje gevonden is. proberen te rapporteren. Je zou het kunnen veilen, dan zijn alle muntjes verspreid weer over Europa. Dat is leuk. En dan is het cirkeltje weer rond. Toch vinden we van belang dat, dat dit voor de, de gemeenschap bewaard blijft. Omdat je daar heel veel van kunt leren. En eh, mensen na ons ook die verhalen kunt blijven vertellen. Maar dan moeten die eigenaren daar eerst met elkaar over uitkomen. Ja, want de gemeente is verder geen, geen speler. Het ligt echt bij de eigenaren. Hey, in Nederland, als je een toevalsfonds doet... dan is de helft voor de vinder en de helft voor de eigenaar. Als je het hebt over financiële waarden. Nou, daar moet je met elkaar uit zien te komen. En iedereen staat er heel positief in. Dus we hebben, we hebben goede hoop. Ja, en daar is hij ineens weer. Silvio Berlusconi terug op het politieke toneel. De oud-premier van Italië mengt zich nadrukkelijk in de campagne voor de aankomende verkiezingen en hij sluit niet uit dat hij volgend jaar zomaar weer premier kan worden. En dat op 81 jaar leeftijd. Wil van Soest, raadslid en fractievoorzitter van de Partij van de Ouderen in Amsterdam, lijsttrekker nu ook voor de komende verkiezingen. Ja. Komt uit hetzelfde geboortejaar. Vindt het prachtig nieuws, he, mevrouw <laughs> van Soest? Ja, ik weet het. Uh, U bent onze optimist uh, vandaag bent u ja. fan van Silvio Berlusconi? Nee. Dat dan weer niet? Nee, geen fan. Nee. Maar wel goed dat hij ja, nog duurlijk. gewoon doorgaat. Tuurlijk. Dat hij de, de energie weer uh, heeft gevonden, blijkbaar. Ja, uh, maar wat hij wel zegt, is dat hij geen campagne gaat voeren. En dat vind ik een beetje kinderachtig. Dan denk ik, kom op, je wil je verkiezbaar stellen. Dus ook de markten op. Ja, maar het feit dat iemand zich weer uh, nadrukkelijk gaat manifesteren... op het politieke toneel, dat juicht u toe. Ja, dat is heel goed. Ja, wie is dat blijven. goed? Zegt u? Voor wie is dat goed? Nou, dat is voor iedereen goed. Die dus een beetje wat ouder is. Dat je toch uh, bij, de, uh, bij de les blijft. En zoveel mogelijk uh, blijft trainen wat je, uh, wat je doet. Dus ja, ik ben de hele dag in de weer. Ja, zeker. Want ja. Uh, ik zei al, u, u bent uit hetzelfde geboortejaar. Ja, en, en houdt politiek je dan jong? Ja, zeker weten. Hoe werkt het uh, dan? Het is, nou, je gaat naar elke commissie. Uh, we hebben vier commissies in een één week. Dus het is vrij intensief. Je moet ontzettend veel stukken lezen. En je moet je voorbereiden. Dus uh, wat dat betreft uh, houdt het je geest in ieder geval heel uh, bij de tijd. Ja, want om je heen heb je natuurlijk in die commissies allemaal... wat zijn het, veertigers, vijftigers, denk ik? Ja, nou, als de gemiddelde leeftijd van de gemeenteraad van Amsterdam 45 is... mag je blij zijn. Want? En, nou ja, uh, het zijn allemaal jonge juppies mm -hmm. en uh, uh, d ers die dus... Uh, de stad in Amsterdam eigenlijk een beetje hebben. in de verkoop mm -hmm. hebben gegooid. Uh, want je kan nergens meer een huis kopen. Uh, alles is uh, uh, druk. En uh, de wethouder, uh, die wethouder die erover gaat, die zegt. ach, het is perceptie. Dus daar zijn we dan heel erg boos over. Want de originele Amsterdamse bewoner. die wordt gewoon de stad uitgejaagd. En daar maak ik me heel erg boos nou, over. U bent helemaal in de campagnestand. Ja. Dat, dat, dat begrijp ik ook. Ja. Want het is natuurlijk alle hens aan dek. U hebt nu één, uh, één zetel, he, zetel in de raad. Ja. En, ja. En, dat, en dat is druk. Er zijn best wel ouderen in Amsterdam. Zeker. Die uh, uw steun kunnen gebruiken. Dus uh, vandaar dat u druk bent om, om met nog wat meer uh, in uh, de raad te komen. Maar uh, u, u zei het van. ja, Het is leuk om aan politiek, of belangrijk om aan politiek te doen. Want dat houdt je er heel ja. goed bij. En je traint ja. je hersenen. Maar ja. het is dus ook goed voor al die andere mensen. Die ongeveer dezelfde leven. Hebben, ja, dat die ge gehoord worden. Ook dat. Uh, ik krijg regelmatig krijg ik uh, mailtjes toegestuurd van uh, mensen met hun problemen. Eentje kan ik er uh, benoemen. Mm -hmm. Dat is, uh, uh, je moet tegenwoordig als ouderen allemaal zelfstandig uh, thuis blijven wonen. Dat is niet voor iedereen, uh, uh, lukt dat natuurlijk. Uh, dus de woningen moeten aangepast worden. Maar die aangepaste woningen, die zijn ook moeilijk te krijgen. Nu heb ik een mailtje gekregen van mensen die wonen met z'n dertigen bij elkaar. En die zouden dolgraag een lift willen hebben. Maar die lift die, uh, kan er niet komen, want dat vindt de huisbaas te duur. De woningbouwcorporatie. Ja, en dan gaan ze naar u? En dan komen ze bij mij en dan denken ze, nou, misschien kunnen we subsidie krijgen van de gemeente Amsterdam. Ja. En ik vind het een heel goed project om daar dus met daar, daar hard goed te maken. Inzetten, ja, ik denk niet dat Sylvia Berlusconi zich met dat soort onderwerpen bezig gaat houden. Wat denk je? <laughs> Nee, dat denk ik niet. Nee, die is meer voor de landelijke politiek... en ik ben meer voor de plaatselijke politiek. Ja, ik ik denk, hou me alleen met Amsterdam bezig. Ik denk dat er nog wel meer verschillen zijn. Maar u bent blij met uh, weer het, het gezicht van een wat, wat ouder persoon... Inderdaad, ja. op het politieke wereldtoneel. Ja. We gaan naar uw betoog luisteren. Wil van Soest, neem plaats. Hierachter is het spreekgestoel. Dan gaat u daar staan met uw tekst. Gaan wij naar u luisteren. Wil van Soest... De Partij voor de Ouderen in Amsterdam is vandaag onze optimist Guigang. Dank u wel. Ik uh, roep alle mensen op om na, de, uh, na hun pensionering te blijven bewegen... vrijwilligerswerk te doen of betaald werk te doen. U bent zo waardevol. En u hebt zoveel ervaring. En dat moeten we niet verloren laten gaan. Jongeren weten niet zoveel meer van de oorlog. En de spreekbeurt op de school van uw kleinkind is altijd welkom. Het emotioneert u, uh, mevrouw ja. van Soest. Ja. Ja. Wilt u even een korte pauze? Of zegt u van nou, ik haal even adem en ik ja, ga hoor, gewoon gaat, door? Ja. Oké, okay, nou, gaat u verder. Om eenzaamheid tegen te gaan, moeten we elkaar meer naar elkaar omkijken. Dat deden we vroeger ook. En een luisterend oor. En hulp zijn. En een beetje hulp is altijd welkom. Ga wandelen en fietsen. En probeer zoveel mogelijk te bewegen. Door ook aan buitensport mee te doen. Kijk naar Berlusconi. Op zijn 81ste jaar grijpt hij nog naar de macht. Dat kunnen wij ook. Kom achter de graniums vandaan. En laat je horen. Dank u wel. Mevrouw van Soest, ik hoor dat u ook heel erg strijdbaar bent. Ja. Maar mag ik weten wat er was waardoor u dacht: ik vind het toch even moeilijk? Ja, nee hoor. Nee? Het gaat weer goed. Het gaat ja, weer goed. Ja. Ja. Hartelijk dank voor uw betoog. Wil van Soest van de Partij voor de Ouderen in Amsterdam, vandaag onze optimist. Haar verhaal en dat van al onze eerdere optimisten is te vinden op de sites van 1 vandaag en Radio 1.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 Ah, DJ Stefan Bouwman, iemand die zich al jaren inzet voor meer openheid over de depressie... is theatermaakster Karin Bloemen. Een paar jaar geleden vertelde ze haar eigen verhaal in het programma van Eva Ginek. Haar omgeving reageerde heel anders dan ze verwachtte. Dat hoort u zo meteen. Lammert, jij onderzoekt voor uh, feit of fictie... hoe onze huidige maatschappij reageert op een adellijke titel. Wordt nog steeds inderdaad de rode loper uitgerold... als er uh, een prins of een hertog aankomt? Uh, ja, volgens René van van Ditshuizen wel. En gaat de prinsentitel de Deuren openen voor Hugo Klienstra... Uh, pardon. Prins Hugo de Bourbon Parma, zoals hij sinds gisteren officieel heet. Maar hechten wij inderdaad nog steeds zoveel aan een adellijke of prinselijke titel? We horen het zo onder meer van een heuse Aristocratenwatcher. En dat is dan tegen drieën. Nu het NOS Channel. NTO Radio 1. Hier is gij de criminaliteit in Nederland blijft afnemen. Het afgelopen jaar werden minder mensen naar eigen zeggen het slachtoffer van criminaliteit. En ook het aantal misdrijven dat de politie registreerde nam af. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van zijn eigen veiligheidsmonitor en op basis van cijfers van de politie. De provincie Flevoland wil dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen toch worden bijgevoerd. De provincie gaat daarmee in tegen het advies van Staatsbosbeheer. Belangrijk voor Flevoland is dat veel bezoekers van het natuurgebied nu toch bijvoeren, ondanks het verbod. Dan kan het maar beter goed gebeuren. Op Schiphol zijn zeker 149 vluchten van en naar de luchthaven geannuleerd. Ook zijn er veel vertragingen. Op Schiphol waait het hart, waardoor er minder start- en landingsbanen beschikbaar zijn.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 je dankjewel. René Pazet heeft verkeersinformatie. Ja, het gaat over ijspegels en ongelukken. Hoi. Op de A4, het aquaduct, het rinkwaard aquaduct... in beide richtingen, nog steeds filevorming. Omdat de linkerrijstrook dicht is richting Amsterdam... en de rechterrijstrook richting Den Haag... hangen wat ijspegels bij het aquaduct. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen het Ketelplein en Rijswijk... een half uur vertraging na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht... Op de A16 Breda Rotterdam, vanwege asfaltschade tussen Knobbet Ridderkerk en het Herbergse plein, 10 minuten erbovenop. En op de A22 is de Velze-tunnel weer gedeeltelijk open, richting Velzen. Nog wel een korte file van 3 kilometer na een ongeluk. Je kunt uitwijken via de Wijkertunnel, de A9, maar ook daar is het inmiddels aardig druk. Susanne Bosman. Eén vandaag. En één vandaag gaat de lokaal tot de gemeenteraadsverkiezingen schijnen we ons licht op thema's waar het plaatselijk echt om gaat. En deze week zijn we in Den Helder.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 Ja, Den Helder dus, kunstenaar Rob Scholten, heeft een museum in de Marinestad. Is dat nou een aanwinst voor de stad of niet? Gemeente Den Helder wil hem uit dat pand hebben dat hij gebruikt. Op dit moment spelen maar liefst vijf rechtszaken tussen beide partijen. Scholten wil niet weg. Hij heeft veel te veel, zegt hij, geïnvesteerd. Jullie zijn te gast hier in het Rob Scholten Museum. Dat is een museum dat heb ik naar mezelf vernoemd. Ik had een hele mooie collectie die ik graag wil laten zien. En ik dacht... Uh... Weet je, ik gebruik gewoon mijn eigen naam, dan komen de tenminste mensen kijken. Wie in Den Helder uit het treinstation stapt, ziet aan de rechterhand het Rob Scholten Museum... gevestigd in een oud postkantoor. Misschien vraagt u zich af hoe is die Amsterdamse kunstenaar in Den Helder beland. Dat legt Scholten zelf even uit. Burgemeester van der Laan. Uh, die was toen de tijd nog staatssecretaris ruimtelijke ordening. En die was uh, dat onder minister Vogelaar. Zo had je de zogenaamde Vogelaarwijken. Nou, zij zag Den Helder als één grote Vogelaarwijk. De hele stad? De hele stad. En ze vroeg dus, hij vroeg dus uh, of wij dan, uh, dat was via de woningstichting Den Helder. Uh, de stad wat cultureel nieuw leven konden inblazen. En dat konden we dan door, door hier uh, te, eigenlijk voor de redelijke prijs te mogen werken. zodoende heb ik de studio gekregen. En later een museum. Het was het begin van een roerige relatie. Het pand is van de gemeente Den Helder. Ooit een postkantoor. Later waren er plannen om er het stadhuis van Den Helder in te vestigen. Dat ging niet door en Rob Scholten begon zijn museum. Maar na een jarenlang slepend conflict... wil de gemeente hem en zijn museum morgen weg hebben. Wat ga je morgen doen, erop? We ja, gaan open. Hem zou beloofd zijn dat hij het museum in het Antikraakpand... waar hij gratis boven woont met zijn gezin, mocht uitbreiden... Maar met de gemeente bereikte hij nooit een akkoord. Het ging eigenlijk meteen na de opening, al mis. Uh, nou, een week ongeveer. Twee weken. Dus wat, Toen werd er dus besloten het gebouw te slopen. Dat had ik wel verwacht natuurlijk, een keer. Maar natuurlijk niet als je mij het hele, hele beneden te laat verbouwen... schilderen, opknappen en daarna groot openen. Dan verwacht je niet dat, dat daar overheen zo'n besluit valt. Schotten laten dus me zo'n gigantische atelier zien. Bakken knikkers? Ja, gisteren, kijk, ik heb vaak schoolklassen hier op bezoek... en die uh, geef ik wel die mogen dan de knikker uitzoeken... Ik ben rijk in knikkers, dus ik heb hier kisten vol met knikkers staan... die op allerlei manieren gebruikt kunnen worden. Okay, bijvoorbeeld hier, een lichtbak. Een lichtbak, ja. Knikkers moet je zien, dat is natuurlijk het eerste geld. Door te spelen met elkaar, te knikkeren... het is eigenlijk een soort kindergeld, knikkers. Dus je verliest alles... Uh, je, je, je ruilt en dan komt huilen van. Je, je, je, je, et cetera, et cetera. Maar dus knikkers is eigenlijk de eerste geld. Heb je ondertussen ook investeringen uitgesteld? Want als ik een beetje rondloop, lijkt het soms wel wat achterstallig onderhoud. Nou ja, dat is natuurlijk. Ik ga niet op bouw een gebouw uh, opknappen, wat niet van mezelf is. Dit heeft gebouwd gebouw een negatieve waarde van een half miljoen. Nou, ik was bereid, daar zes ton voor te betalen. Moet je nagaan, dat is 1,1 miljoen meer. Ja, dat staat me niet toe. Eigenlijk komt het erop neer... ik denk dat de geheime, uh, ja, de, ge de geheime wens van het gemeentebestuur is geweest... permanent toch een nieuw stadhuis bouwen op deze plek. Dat betekent dat ik vier jaar lang plan planschade heb opgelopen. Het kan natuurlijk zo zijn dat er luisteraars zijn die denken... ja, maar die Rob schot is ook geen makkelijke man. Dat is een beetje een zeikert vatten we met hem wel zaken te doen. Je mag mij voor alles uitmaken, maar er is wel degelijk met mij zaken te doen. Je moet alleen wel eerlijk met mijn me zaken willen doen dan ook. Kijk, als er natuurlijk een onwil de basis is... Ja, dan, kan je, dan, kan je, dan kan ik nog zo mijn best doen. Maar dan lukt het nooit. En hier is een, dat zie je ook uit het feit dat de burgemeester en de wethoudercultuur... nimmer één voet over de drempel van het museum gezet hebben. Hoe belangrijk is dit museum voor Den Helder? Kijk. De marine trekt zich steeds meer terug. Het zou natuurlijk fantastisch voor de stad zijn. en voor de bewoners. dat de cultuur. Het nieuwe, het nieuwe, de nieuwe aantrekkingskracht van de stad zou kunnen worden. Als dus je nu ziet dat ze meer dan zes ton. hebben uitgegeven aan advocatenkosten. Weet je, daar hadden we een heel museum hier. Daar hadden we het mooiste museum van Nederland voor kunnen maken. Ik ben benieuwd wat inwoners van Den Helder van het museum vinden. Het moet blijven, Er op het museum. Dit is een. Trekker voor de stad. Ik vind het wel prima dat het weer gaat. Het pand heeft, ik weet niet hoe lang leeg gestaan, hij is ermee bezig gegaan om er iets moois van te maken. De gemeente heeft er jaren niet naar omgekeken. En nu wordt er goed gebruik van gemaakt. En nu is prompt interessant omdat een ander het gratis ronde heeft opgeknapt. Hij doet zijn best, in Den helder. Hij maakt er wat van. Jij hebt in je leven in veel landen en op veel plekken gewoond. Hoe is deze gewoon van zaken in Den Helder voor jou? Nou, ik, ik denk dat dit alleen vergelijkbaar is met de aanslag die ik op mijn leven heb gehad in 1994. Toen heb ik in Amsterdam in de Laurierstraat een bollende auto gehad... en heb ik mijn beide benen verloren. Ik moet je zeggen, dat was één knal, één moment. Uh, maar daarna kon ik me dus herpakken en kon ik mijn, uh, mijn werk voortzetten. Hier is iets anders aan de hand. Dit is een vijf jaar lange terreur. Ik schrik van die vergelijking. Nou, ik, vind het, ik vind dit ernstiger, nogmaals, wat mij overkomt hier in de stad. Omdat het met staatsgeld gebeurt. Hè? Ik bedoel, men gebruikt mijn belastinggeld om mij te bestrijden omdat dit ook nog gebeurt, niet in het geheim voorbereid... als een soort, uh, als een soort ploert in de nacht. Nee, dit gebeurt openlijk. En dat vind ik uh, heel wat angstaanjagender. Ik blijf, hoe dan ook een buitenstaander... een vriend van mij beschreef dan helder een keer als een Amazonestam die alle vreemden, dus indringers... ik ben een indringer, want ik ben niet, ik ben een Amsterdammer... je blijft altijd een outsider. Dus het is net een indianenstam die gewoon elke indringer afmaakt. Dat Had ik wel bij het clubje gehoord... Ofwel wel geboren Jutte geweest, had ik hier... waarschijnlijk geen strobreed in de weg gelegd. Nou, dat is harde taal van kunstenaar Rob Scholten. Morgen dan praat ik onder meer met de verantwoordelijk wethouder... vanuit Café en Restaurant Leuk in Den Helder. Daar zijn we dan met de hele ploeg van één vandaag op Willemsoord. U bent daarbij van harte welkom. Laten we afspreken om nu of 2 in Leuk dus op Willemsoord in Den Helder. Waar heb ik dat eerder gehoord? Een openhartige ontboezeming gisteren op radiozender Q-Music... van dj. Stefan Bouwman over zijn depressie. Het gaat gewoon niet goed met me. <laughs> en dat wil ik heel graag met je delen... omdat jij ook altijd alles met mij deelt als je luistert. En ik voel me gewoon kloten. En um, daar rust een enorme op in de maatschappij. En we durven daar niet over te praten met z'n allen. En ik voel me bijna verplicht om dit te delen. Want er zijn heel veel mensen die zich uh, dagelijks, net als ik... enorm alleen voelen. Stefan Bouwman, ja, hij is niet de eerste bekende Nederlander... die uh, het publiek vertelt over de donkere periodes in zijn of haar leven. In 2016 praat Karin Bloemen bij even Jinek over haar burn-out. Dat je in een periode van 20 jaar... ga je gewoon heel langzaam naar dat punt dat het putje gewoon overloopt. Dat je echt denkt, ik wil niet meer naar buiten, ik wil niks meer doen. En je loopt met de sleutels in je hand naar je sleutels te zoeken. En je krijgt een hartklop bij het idee dat je de deur open doet om naar buiten te gaan. Ja, dat was 2016. Mevrouw Bloemen, goeiemiddag. Hoi. Ja. Hebt u, uh, ja, als u dit nu weer terug hoort, doet dat u nog iets? Zo heel hysterisch wou ik eigenlijk reageren. En dan zeggen, het gaat veel beter met me. Het gaat <gul> veel beter met me. Maar is dat is stuk... <gul> natuurlijk... Nee. Ja, het gaat natuurlijk beter ja. met me. Mm -hmm. Anders dan, uh, zou ik ook nu niet aan de radio... Ja. Uh, uh, voor de radio plaatsnemen. Het is, uh, ik vond het ontzettend moedig van uh, Stefan Bouwman. Ja. Dat hij dit zo deelde met zijn publiek. En ik was ook echt aangedaan... omdat je, je voelde het verdriet en de eenzaamheid. en, nou ja, dat, Ik vond het echt heel aandoenlijk. En ik dacht ook, goed man. Want maar uh, zelfs... Zelf toegeven dat je je zo voelt... is al de eerste stap in de richting van misschien genezing. Ja, dat hebt u zelf ook zo ervaren? Nou ja, je vecht zo lang tegen het, het, het toegeven dat je het niet meer aan kan. Mm. En dat gevecht maakt het zo zwaar. En daar word je zo verschrikkelijk moe van. Dat op het moment dat je dan zegt, jongens, jullie moeten me helpen. Want nou weet ik het niet meer. Dan, dan lucht het bijna op. Dan ja. denk je, oh, dan valt er echt iets van je schouders. Ja, Want al die tijd worstel je er dan uh, alleen mee. Waar, waar, waar had u last van? Wat, wat, wat was het dat op u drukte? Uh, ja, je, je, bent, je bent de hele tijd angstig. Je hebt de hele tijd de neiging om jezelf te verstoppen. Begint het? Alles... Sorry dat ik u onderbreek, begint het ja. op, op, opeens, of, of komt het langzaam? Nee, zoals ik, het ik ook al, toen als zij in het ja. interview. Dat mm -hmm. bouwt zich uh, op. Ja. En in heel veel levens bouwt zich dat op. En het begint vaak met een, een verdriet, een trauma, een, uh, een angst die je hebt. En, en, en door de jaren heen kun je het op een gegeven moment niet meer uh, bevechten. En juist door het, in de, door, het ja, door het te zien, door het te acknowledgen, hoe noem je het? Nou, te erkennen dat mm -hmm. je het hebt, kun je ook met. Een psychiater of een psycholoog of een therapeut. Aan, aan, aan, aan de volgende stap beginnen. Namelijk naar acceptatie en genezing toe. Het is Depressief zijn is officieel een ziekte. Iets van 2 miljoen mensen in Nederland. Uh, hebben last van een grote of een kleine depressie. Mm -hmm. En we, we zien en horen natuurlijk van de bekende mensen. wat sneller dat ze het hebben. Maar 2 miljoen is een niet. Uh, niet een klein aantal. Ja, ja, we, we hebben twee jaar terug. voor het eerst een depressiegale gedaan. Mm -hmm. En toen is uh, er ook heel veel aandacht geweest voor depressieve mensen. En daar was onder andere ook Mike Baudet, die ook een boekje heeft ja, geschreven, pil. het boekje ja. Pil. En uh, daar was uh, de, de jonge uh, winnares van het Junior uh, van The Voice Kids, Laura van Kaam. En ook zij is zo'n ontzettend mooi voorbeeld van iemand die laat zien: jongens, ik trek het niet meer. En op Facebook laten we altijd zien hoe goed het met ons gaat. Maar eigenlijk moeten we ook laten zien. De dat het soms niet goed met ons gaat. Want daar herkennen mensen zich natuurlijk net zo goed in. Ja, ja. Het, het feit dat, u noemt Facebook en al, al die andere dingen... waar zeker jongere, jongere mensen zich uh, aan spiegelen... maakt dat het nog lastiger om er op een gegeven moment meer naar buiten te komen, denkt u? Nou, juist omdat op social media mensen eigenlijk alleen maar heel graag laten zien... dat het goed ja. gaat wat ze wel hebben. En ze nooit praten over wat ze niet hebben en dat het niet goed gaat. Dus, dus als je dan zelf depressief bent en je ziet alleen maar vrolijke mensen... die uitgaan en eten en naar concerten en ha ha ha en vakantie... dan voel je je nog eenzamer omdat je het niet hebt. Ja. Nou, hoe lang hebt u ermee rondgelopen voordat u erover uh, ging praten met iemand? Nou, ik, ik weet nog heel goed. Kijk, bij mij begon het eigenlijk al in mijn jonge jeugd. Uh, want ik, ben, uh, ik heb een getraumatiseerde jeugd. Je hebt een hoop meegemaakt. Mijn verleden. Ja. Mm -hmm. En toen mijn uh, oudste zus overleed in 1989. Mm -hmm. En ik de zorg kreeg voor haar uh, zoon van toen zes jaar. Uh, toen, toen was het een hele hectische tijd met heel veel verdriet en angsten. En, en ja, eigenlijk heeft het mijn hele leven lang zo heel langzaam mm -hmm. stiekem opgebouwd. En er komt wel een moment dat je het niet meer aan kan. En dat was geloof ik bij mij, ik had... Uh twee kinderen gekregen. draaide een show met vijf keer per week. En ik stond op de millenniumwisseling op de Dam met 80.000 mensen. En ik had al die verantwoordelijkheid op mijn schouders. En de, toen zei iemand na afgelopen, het had ook mis kunnen gaan. En toen heb ik drie nachten niet geslapen. En dacht ik, oh, dat is waar ook. Mm. Wat als het mist? Ik heb het, last, ik heb het last van een beetje overschatting. En toen realiseerde ik me. Ik heb mijn hand overspeeld met deze opdracht. En toen was ik echt stuk. Ja, maar toen dus had, toen had toen u het wel ik al ook gedaan. En dan, ja, en dan denk ja. je hoe, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Hoe, ja, de druk de je dat weg? Van, ja. Nee, je mm. hebt een overlevingsmechaniek. En die heb ik al in mijn jongste jeugd ontwikkeld. En die is ook bijna eng. Want daar, daarmee ga je soms ook echt door roeien en ruiten. Mm. En uh, het, het mooie was ook dat blijkbaar ook ik een grens had. En die werd gewoon uh, volledig uh, overschreden mm. toen ik echt te ver ging. Ook omdat je hart thuis is, waar je twee kinderen zijn en je man. Je, je, je liefde zit natuurlijk op het toneel, maar het gaat te ver. Het is te veel. Mm -hmm. En dat merk ik ook aan mensen als, weet je, als iemand als Laura. Er wordt zoveel verwacht van zo'n jong kind. Misschien is dat ook wel deels de druk die uh, de depressie triggert. Ja. Maar nogmaals, ik ben, geen, uh, ik ben natuurlijk geen expert. Ik kan eigenlijk alleen maar over mezelf praten. Nou, dan praten heel we even door over u zelf. Ja. Want u hebt dan in 2016 uh, bij de depressiegalen, waar u al naar, naar verwees, over uw eigen ervaringen verteld... En toen ook bij Ginek. Um, uh, wat gebeurde er toen? Nou ja, dus wat er gebeurde met de depressiegalen. is dat we eindelijk met z'n allen hebben geprobeerd. om op de kaart te zetten. dat depressie niet iets is waar je voor hoeft te schamen. maar wat een ziekte is en een ziektebeeld. waar we met z'n allen achter moeten gaan staan om wat aan te doen. En dat natuurlijk niet de oplossing alleen maar is. heel veel pillen slikken. Want ja. dat zie je in Amerika. iedereen zit aan de xeroxat. en aan de Xanax. en dan weet ik wel hoe die troep allemaal heet. We moeten proberen met z'n allen. er veel beter over te praten. Ja. en zorgen. Dat als mensen komen met hun psychische depressie, dat je ze opvangt en dat je ze professionele hulp kunt bieden. Ja. Maar wat, wat, want ik, ik vraag ook wat, wat er bij u gebeurde, omdat heel veel mensen het ook. Ja, natuurlijk, daarom houden ze het ook zo lang binnen. Uh, het doodeng vinden om erover te vertellen, omdat ze bang zijn voor de reacties. Ja, mensen. De, de, de, ik heb dat zelf ook als toen ik jong was ja. heel erg ervaren. Als je naar een psycholoog of een psychiater kijkt... nou, dan was je gek. En dat stigma moet er natuurlijk vanaf. Je moet proberen te accepteren dat het een ziekte is. En als we dat met z'n allen doen en het ook zo benoemen... kijk, als je een gebroken been hebt, dan kun je het aanwijzen... Ja. en na zes weken kun je weer lopen. Je hoort al aan, aan Stefan dat hij echt ontzettend ja. veel verdriet er ook van heeft. Dat hij echt depressief is en dat hij dus op met professionele begeleiding naar een goede psychiater of een psycholoog moet om te kijken naar waar komt het vandaan, ah. hoe kunnen we je verder helpen, hoe kun je weer iemand uh, laten zien dat het niet allemaal zo zwaar hoeft te zijn. En soms, zoals bij Mike Baudet, is dat ene pilletje precies genoeg om die chemische huishouding in je ja, hoofd. Ik ben niet en... helemaal tegen pillen. Nee, nee, nee. Ik heb, dat vond ik heel gaaf aan het verhaal van Mike Baudet. Mm -hmm. Die zei, ik heb alles geprobeerd. En ik was wanhopig. En precies dat ene stofje wat ik nou net niet had... dat zat in dat ja. pilletje. Dus ik ben alleen maar super dankbaar. Mm -hmm. En ik heb gezegd tegen mezelf, ik moet geen pillen nemen... want ik kom er nooit meer van af. Dus, uh, maar als iemand psychotisch is... ja, natuurlijk moet ja. je dan proberen oh, oh. op te vangen met lithium. Of, uh, Hoe houdt u nu de... Nou, misschien klinkt het wat dramatisch als ik het zo noem... maar de, de demonen buiten... Nou ja, er zijn van die waarschuwingsmomenten... dat je dan denkt, oh, nu moet ik even een stapje terug. Als ik een vreselijke nachtmerries ga krijgen... of als ik juist niet kan slapen en uh, voortdurend in mijn hoofd... maar blijf malen over wat er allemaal nog moet... en wat er nog komt en wat er nog kan. Als ik met mijn sleutels in mijn hand uh, de sleutels loop te zoeken... en in paniek begin te raken omdat ik ze niet kan vinden. Ja. Weet je, dat zijn die momenten, dan laat ik gewoon echt letterlijk... bijna alles vallen en ga zitten en bel dan meteen... Uh, of een therapeut of nou ja, sowieso eerst mijn man en dan zeg ik... Dat gaat nou niet goed. Nu ben ik echt over mijn theewater. Mm. En dan moeten we zo snel mogelijk actie ondernemen. En dat hebben heel veel mensen. Luister naar jezelf. Vang de signalen beter op. En voorkom dat je echt in een, in een depressie of in een psychose schiet. Ja, dank dat u erover uh, wilde vertellen. Nog een keer bij ons. Karin Bloemen, theatermaker. Naar aanleiding van dus wat uh, Stefan Bouwman gisteren op uh, Q Music vertelde. Over zijn depressie we wensen hem veel sterkte. En u heel hartelijk bedankt voor het verhaal. Karin Bloemen. Graag gedaan nieuws via de NOS dan gaat over de criminaliteit in Nederland. Die blijft namelijk afnemen. Minder mensen deden vorig jaar aangifte van een misdrijf. En ook het aantal misdrijven dat de politie registreerde nam af. Slag even voor Joris van de Kerkhof is bij de presentatie van die cijfers... van de Veiligheidsmonitor Joris. Uh, het is nu dus veiliger in Nederland. Ja, de vraag is of dat je je ook zoveel veiliger voelt. Mm -hmm. Maar uh, het aantal misdrijven wat geregistreerd is, is in ieder geval minder de afgelopen jaren. En dat daalt gestaag. Um, um, ja, het zijn natuurlijk het is een enorme berg cijfers die, die hier voor me liggen. Maar als ik de juiste cijfers daaruit naar boven tover, dan is het hele verhaal het daalt. En het is... Veiliger. Ja, ik wil je niet dwingen om al die cijfers nog even heel snel door te nemen... maar kun je wel zeggen op welk gebied het aantal misdaden vooral minder is geworden? Nou, de grootste daling is te zien bij, bij vandalismezaken. Maar over het algemeen zijn bij, bijna bij alle soorten misdrijven... is het aantal meldingen in ieder geval minder. Wat een beetje ingewikkeld is om, te, om, om precies duidelijk te krijgen... hoe het in de werkelijkheid is. Er zijn minder meldingen, maar het kan natuurlijk ook betekenen... dat er veel minder mensen uiteindelijk aangifte hebben gedaan. Dus dat, dat is moeilijk om, om daar het verschil goed in te zien. Maar de grootste daling is te zien bij vandalismezaken. En kun je dan ook nog zien of er bepaalde plekken in Nederland land Zijn waar het onveiliger is dan elders? Ja, hier waar ik nu ben bij het CBS in Den Haag, daar is het onveilig. Oh. Uh, de meeste Was verdachten op. van een misdrijf wonen in, de, in Den Haag, kijk om je heen. Uh, misschien hier in het gebouw, misschien wel niet. Uh, nou, er is een top 10 uh, gepresenteerd. Uh, uh, Amsterdam staat geloof ik op 4, daarvan zou je denken van dat die heel hoog zou staan, maar Den Haag is, uh, is dus de hoogste. Mm -hmm. En zijn er dan verder nog uh, dingen die er ook uitspringen, Joris? Nou, um, als het bijvoorbeeld over jongere verdachten gaat... Dat is het, het, het aantal jongere verdachten is uh, de afgelopen vijf jaar met zo'n 40% gedaald. Um, dus steeds minder jongeren zijn verdacht. Overigens is het percentage jongeren onder het totaal van de verdachten... is dan wel weer heel hoog. Een 18-jarige, uh, als je die leeftijd hebt, dan is de grootste kans... dat je gearresteerd wordt dat voor iets wat je niet had moeten doen. Ja, er zijn dan ook wel weer verklaringen voor te vinden. Joris van der Kerkhof, mm -hmm. bij de president presentatie van de cijfers van de veiligheidsmonitor. Dankjewel. Castrol in the dark. Feit of fictie? toch nog eens over die nieuwe prins, Lammert? Ja, inderdaad, een nieuwe prins. Jammer dat het uh, zonder kanonschoot, <lacht> mok en theelepeltjes is, maar inderdaad, ja, uh, Hugo Klinstra, de buitenechtelijke prins Carlos, mag zich sinds gisteren prins noemen en dus de achternaam de Bourbon Parma voeren. Ja, en dan vraag je je af, heeft zo'n adellijke titel dan ook gevolgen voor uh, nou, de carrière van de jonge prins uit Hummel? Ja, volgens Koningshuisdeskundige Reinildus van dit Ditshuizen wel. Dit zei ze daar gisteren over in het NOS-journaal. Hij stond af van alle koningen van, van, van, van Frankrijk, van Spanje, van de keizers, van Oost Ga maar door, hij stamt van iedereen af. Gaat terug tot de zevende eeuw. Dus dat is prestigieus. En daarmee gaan natuurlijk toch deuren openen. Ja, deuren zullen zich openen voor de nieuwe adel. Maar hallo, we zitten in 2018. We zijn ja. egalitairder dan ooit, zou je zeggen. Is dat nog steeds zo? Ja, dat is dus precies wat ik ja. wilde uitzoeken in deze moderne tijden. Ja, prinsentitel, wat zegt het dan nog? Ik vroeg het eerst aan Elaine Montijn. Zij schreef het boek Hooggeboren over de geschiedenis van de Nederlandse adel. Everybody loves the Lord, zeggen ze in Engeland. Ik bedoel, dus het zal heus wel dat hij uh, in, in sommige kringen... Uh, meer uitnodigingen krijgt en uh, meer gezien wordt. Ja, ik denk dat hij dat misschien wel erg leuk vindt. Hmm, maar heeft hij dan ook baat bij zo'n adelijke titel... als hij nou bijvoorbeeld een baan zoekt? Ja, dat heb ik voorgelegd aan John Tupfer. Hij is aristocratenwatcher, mm, mooi woord. Heerlijk, ja. En directeur van de Stichting Adel in Nederland... In 2004 is er een onderzoek geweest van hoogleraar Jaap Donkers... en die heeft de Nederlandse adel onderzocht... en die heeft daarbij vastgesteld dat leden van de Nederlandse adel... gemiddeld genomen hoger opgeleid zijn... gemiddeld hogere functies hebben, gemiddeld hogere inkomens hebben... En daarmee hebben zij dus een voorsprong eigenlijk op de, op de arbeidsmarkt. Oké, okay, dus die aardelijke titel werkt inderdaad in je voordeel op de arbeidsmarkt. Ja, maar er is toch ook wel enkele scepticis. Want komt dat nou dan door de afkomst? Of komt dat alleen doordat je die titel voor je naam zet? We hadden natuurlijk Prins de Lignac uh, ooit. Nou ja, de, die had een, een, mooie hele, boot. Die had een ja. hele mooie boot. En heel veel personeel ook uh, waar hij van alles bij deed. Ja. Um, maar er is dus enige scepticis. Bijvoorbeeld bij royalty watchers zoals Rick Evers. Hij denkt dat er weliswaar deuren zullen opengaan voor de prins. Maar dan wel de volgende uh, de de de de hotel .deuren open zullen staan dat de hotelmanager na een boeking van zijn koninklijke hoogheid... het heel interessant vindt om hem even de hand te schudden. Maar ja, het, het voelt toch een beetje als een lege doos eigenlijk. Ja, vooral hoteldeuren voor ja. hem zijn. Maar goed, hoe kun je dan ook stellen dat de prins de wind... kun je dat stellen, dat hij de wind mee heeft in zijn verdere leven? Ja, ik denk wel dat er de deuren inderdaad voor hem open zullen gaan... die voor ons gewone stervelingen misschien gesloten zullen blijven. Maar daar moet hij dan toch ook echt wel iets zelf voor doen. Iets zelf presteren. En dat is hij ook van plan, want hij volgt nu een technische studie en daar gaat hij gewoon mee doorverzekerd zijn advocaat ons... Ondanks die titel, hij gaat niet met die prinsentitel heerlijk op de bank liggen. Hij gaat gewoon uh, zijn studie afmaken en dan uh, een goede baan zoeken. Nou, dat lijkt me heel erg verstandig. Ja, ik ja, ja, kan me ook nog voorstellen dat je ook een beetje op moet passen... dat je vrienden niet gaan lachen. Maar goed, dat is dan weer het andere. Nee, er gaan nee. Uh, zeker in ieder geval hoteldeuren voor je open. Lammert, over een uurtje dan spreken we elkaar weer. Ja. Uh, dan is het namelijk trending vandaag. Wat, kun je heel iets vertellen? Ja, het uh, lied moet nog bekend worden gemaakt... maar er is nu al ophef over onze mogelijke songfestival-inzending van Whalen. En uh, Michelle Obama geeft ons een heel belangrijke tip om werk en privé in balans te houden. En welke tip dat is, dat uh, ga ik zo die meteen vertellen. Die gaan we vertellen. zo meteen ja. krijgen. Nou, dat is heel nuttig. Daar uh, gaan we ons uh, in ieder geval op voorbereiden. Dat is dan over een uurtje in één vandaag. Verder gaan we praten en dat doen we in onze politieke hoek over uh, de landbouw, het platteland. Want uh, uh, daar staan nogal wat uh, uitdagingen voor te wachten. Het platteland loopt leeg. In ieder geval heel veel grote schuren en stallen die komen leeg te staan en daar moeten creatieve oplossingen voor bedacht worden. Boerenslimheid is het woord dat erbij gebruikt wordt. Zometeen dus, in één vandaag Tot zo. NPO Radio 1. Bureau Buitenland brengt in aanloop naar de presidentsverkiezingen... de vierdelige Rusland-serie de Dacia. En u kunt er wel bij zijn. Vanavond om 7 uur bij Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1. De Dacia. Het nieuws van alle kanten.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 Goedemiddag. Maak er een mooie dag van en download vandaag nog de gratis ANWB Onderweg-app. Daarmee bespaar je tot wel 20% op je parkeerkosten. Ga naar ANWB.nl/slash Onderweg. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht, Samp University of Physiotherapy.nl.